Inna hamdalillah inahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla lah wa may yudlil lah wa ashhadu an la ilaha illallah Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd beste brothers en zusters er is ons verteld dat ooit een man met zijn kameel door de woestijn trok en opeens viel zijn kameel dood op de grond waarna de man rondjes begon te lopen rondom zijn kameel zeggende wat is er met jou aan de hand sta toch op je mankeert niks aan je lichaam je hebt al je ledematen nog sta dan op Uiteindelijk is de man te voet verder getrokken, zijn rijdier achter zich latend. Toch is de vraag, wat is er precies met deze kameel gebeurd? Of wat is er gebeurd met die ene man, die ene vrouw, die gisteren nog springlevend was en vandaag er niet meer is? Vandaag dood? Onder de grond begraven ligt. Het is de dood. Beste broeders en zusters. De dood. Die in ieder van zijn leven berooft. De dood. Die kinderen tot wees maakt. De dood. Die de sterkste mannen. En de grootste heersers. Heeft verslaan. De dood. Die geen vrienden kent. En dus ook niemand overslaat. De dood. Die vele mensen verdrietig heeft gemaakt. Het moet ons toch beangstigen. Het moet ons toch bang maken. Om te weten dat onze profeet. De voorman van de profeten. Mohammed. Alayhi wa sallam, zijn heer heeft gevraagd. Om de doodstrijd voor hem minder zwaar te maken. Toen hij op zijn sterfbed lag. Riep hij telkens. La ilaha illa Allah. Inna lilmauti sakarat Oftewel la ilaha illa Allah. Voorwaar de dood kent een hevige doodstrijd. Als dat geldt voor Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Wat staat ons te wachten? Wat staat jou te wachten? Wat staat mij te wachten? probeer je het volgende voor te stellen. Probeer je het volgende in te beelden. Zie jezelf Liggen, terwijl jij overmand wordt door de doodstrijd. Zie jezelf kreunen en klagen, terwijl de mensen om je heen staan. De ene zegt waarom is hij niet meer te verstaan? De andere zegt waarom kijkt hij niemand meer aan? Je ziet je familie om je wenen, maar je kan ze niet troosten. Je ziet je naaste om je huilen. Maar je kan ze niet in de armen sluiten. Dat moet toch verschrikkelijk zijn. En daarom toen Hassan al-Basri, rahmatullahi aleyhi. Een man bezocht die stervende was. Die op zijn sterfbed lag. En toen hij zag wat deze man moest doormaken. En de pijn die hij voelde. Kon hij geen hap meer door zijn keel krijgen. Hij was onder de indruk daarvan. En dit was reden genoeg voor hem om nog meer daden van aanbidding te verrichten. Zo waren onze vrome voorgangers. Terwijl wij, de mensen van tegenwoordig, geen moment, geen seconde stilstaan bij de dood. Totdat wij natuurlijk geconfronteerd worden met de dood. Maar dan is het te laat. Dan moeten wij onvoorbereid dit wereldse leven verlaten. Terwijl een ware mu'min, een echte mu'min, wel degelijk zijn voorbereidingen heeft getroffen op de dood. Een ware mu'min laat zich niet bedonderen, laat zich niet gek maken. al bara ibn-Azib, radhiyallahu anhu, een metgezel van de profeet. Die zegt, Malakul Moot, de engel van de dood, zal de ziel van een mu'min niet ontnemen, niet weghalen, alvorens hij deze begroet. Dus hij zal de ziel van een mu'min niet wegnemen. Voordat hij tegen die persoon zegt assalamu alaikum. Om hem gerust te stellen. Om hem een gevoel van veiligheid te geven. De ziel van een mu'min wordt op een zachtaardige manier weggetrokken. Weggehaald uit zijn lichaam. En door de meest vriendelijke engelen. Naar de hemel begeleid. Daar wordt hij door iedereen bij aankomst verwelkomd. Van harte verwelkomd. Iedereen zal lovenswaardige en mooie woorden spreken over deze persoon. Over deze min. De geur. De geur van kuisheid. De geur van vroomheid. De geur van goede daden is voor iedereen waarneembaar. Iedereen kan het ruiken. Het straalt ervan af. Maar als het echter iemand betreft die de regels van Allah subhanahu wa ta'ala in de wind heeft geslagen. Zoals de meeste moslims van tegenwoordig. Als het iemand betreft die de regels van Allah subhanahu wa ta'ala niet in acht heeft genomen. Dan kan ik jullie vertellen dat hij op zijn sterfdag als een vijand van Allah wordt behandeld. Een vijand. En wie kan het opnemen tegen Allah, wie? Het verdriet, de pijn, de kwelling die hij moet doorstaan, valt met geen pen te beschrijven. Het enige wat ik jullie kan vertellen, kan verzekeren, is dat jij niet in zijn schoenen wil staan. Terwijl de doodsgorgel zijn keelgat dichtknijpt, gaat de engel van de dood bij zijn hoofd zitten. En zegt hij tegen hem, o jij verdorven ziel treed naar buiten en ga de woede van jouw heer tegemoet waarna deze ziel dit weigert en zich over het lichaam verspreidt in een poging om te ontsnappen om weg te vluchten de ziel wil wegvluchten, weglopen voor de engel van de dood maar hij wordt alsnog uit het lichaam ontrokken en hoe? op een hardhandige woeste wijze en terwijl hij getransporteerd wordt naar de hemel, wordt hij door alle engelen vermeden. Niemand wil maar iets met deze verdorven ziel te maken hebben. Behalve de engelen van de bestraffing. Die belast zijn met het folteren van deze persoon. Zij nemen zijn ziel in ontvangst. Zeggende, Agrijju anfusakum ul yawma Bima kuntum takoeloona ala Allahi gayra al Wa kuntum an Oftewel, geeft jullie zielen op. Op deze dag zal jullie een schandelijke bestraffing toekomen. Voor hetgeen jullie ten onrechte over Allah pleegden te zeggen. En omdat jullie je hoogmoedig hebben opgesteld tegenover zijn tekenen. Allah zegt verricht het gebed en jij weigert het gebed te verrichten. Allah verplicht jou om te vasten en jij weigert te vasten. Allah verplicht jou om een hoofddoek te dragen en jij weigert een hoofddoek te dragen. Op die dag zal je als een vijand van Allah subhanahu wa ta'ala behandeld worden. Beste broeders en zusters. Er zijn twee opties. Geen derde, twee niet meer. Of je ziet tijdens je sterven mooie engelen. Dus de eerste optie. Je ziet tijdens je sterven mooie engelen verschijnen. Die jou de blijde tijding komen overbrengen. Of je ziet tijdens je sterven schrikwekkende engelen met zwarte gezichten. Die jou naar de verdoemenis komen sleuren. Een derde optie bestaat er niet. Dus jij mag kiezen. En ik verbaas mij daadwerkelijk over de mensen die bijna dagelijks afscheid moeten nemen van een geliefde, van een familielid, van een vriend, van een naaste, van een buurman, van een medescholier en zich hierdoor niet laten vermanen. Niets opsteken van deze ervaring. Het lijkt alsof de harten dood zijn. Het lijkt alsof onze harten dood zijn. We hebben niets geleerd van de mensen die ons zijn voorgegaan. We vragen ons zelfs niet af wat er van hen terecht is gekomen. Wat er met hun is gebeurd. Het lijkt alsof wij de dood helemaal zijn vergeten, volledig zijn vergeten. Maar tot onze spijt, jammer genoeg, is de dood ons niet vergeten. En is de dood de dagen langzaam rustig aan het aftellen. Voordat zij de jacht op ons kan openen. En als ze komt, dan zal ze keihard toeslaan. Dan zal ze als een bliksem toeslaan. En dan kan je er maar beter voor zorgen dat je goed voorbereid bent. En daarom pleegde de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ons te herinneren aan het gedenken van de dood. Hij droeg ons op veelvoudig de dood te gedenken. Het dakak, alayhi, een van onze vrome voorgangers, die zegt, als een persoon de dood veelvoudig gedenkt, dan zal hij met drie zaken beloond worden. Eén, zegt hij, vroegtijdig berouw. Hij zal vroegtijdig toba verrichten. Twee, zegt hij, een gevoel van verzadiging, een gevoel van voldoening. Het voelt aan alsof hij alles heeft wat zijn hartje begeert. Hij komt niks tekort. En drie. Hem zal genoeg energie gegeven worden. Om daden van aanbidding te verrichten. Gaat het echter om iemand die de dood is vergeten. Dan zegt het daqaq rahmatullahi Die zal met drie zaken gestraft worden. Eén. Het steeds blijven uitstellen van berouw. En misschien gaat die dood. Voordat hij berouw heeft getoond. Dat is één. Twee. Hij zal onverzadigd zijn. Hij zal nooit het gevoel van voldoening kennen. Absoluut niet. Hij zal steeds naar meer hunkeren en verlangen. Steeds meer willen hebben. En drie. Hij zal afkerig zijn van het verrichten van goede daden. Te lui zijn om goede daden te verrichten. Hij is actief in alle opzichten. Maar gaat het om een zaak die te maken heeft met het geloof, dan komt hij helemaal niet opdagen. Sommige mensen, als je van hem vraagt om naar een koffieshop te lopen, een afstand van 15 kilometer te lopen, om bij een koffieshop aan te komen, dan doet hij dat moeiteloos. Maar als hij, of als er van hem wordt gevraagd om naar de moskee, om de hoek te gaan, om het gebed bij te wonen, dan heeft hij geen zin, dan heeft hij andere dingen te doen. Het thema, rahmatullahi alaihi die zei, twee zaken hebben mij het leven zuur gemaakt. Twee zaken. De gedachte aan de dood en de gedachte aan de dag waarop ik voor Allah kom te staan. En de gedachte aan de dood zou ook ons het leven zuur moeten maken. Want als wij weten dat ieder geluk dat aan een einde komt geen geluk is, dan weten wij ook dat wij geen gelukkig leven kunnen leiden hier in dit wereldse leven. Want het geluk van dit leven kent een einde. En er kan alleen maar sprake zijn van geluk, als het een geluk betreft, dat eeuwigdurend is. Dus we kunnen hier niet gelukkig zijn. En zo waren onze vrome voorgangers. Altijd bewust van het feit dat er een dag zit aan te komen waarop zij afscheid moeten nemen van dit wereldse leven. Maar hoe zit het met ons? We staan nooit stil bij de dood. Geen seconde stil bij de dood, subhanallah. We lijken wel gijzelaars in de handen van achterloosheid. En er is geen plek meer... ...in dit hart van ons te vinden... ...waar de gedachte aan de dood nog leeft. Absoluut niet. Het lijkt alsof wij slapen met de ogen open... ...alsof deze hersens van ons niet meer functioneren... ...en alsof wij denken, geloven... ...dat wij voor eeuwig hier... ...in dit wereldse leven zullen blijven. Een ibn abnuburra rahmatullahi alayhi ...die zei... ...ik verbaas mij... ...over de houding van de mensen tegenover... ...de waarheid. Daarmee doelende op de dood. Dat is de waarheid... Hij zegt, ik verbaas mij over de houding van de mensen tegenover de waarheid. Zij kunnen dit met hun eigen ogen dagelijks aanschouwen. Dagelijks gaan er mensen om ons heen dood. Zij menen deze overtuiging in hun harten te dragen. Iedereen zegt in de dood te geloven. Zij menen in de profeten te geloven. En de profeten hebben ons verteld over de dood en wat er naar de dood zit aan te komen. En toch zegt hij, rahmatullahi alayhi verkeren de mensen in een grote achterloosheid, en gaan zij als spelende dronkaards door het leven. Beste broeder en zuster, denk toch aan de dag waarop jij verwikkeld wordt in lijken gewaden, en onder de grond gestopt wordt, want die dag zit eraan te komen. Iedereen moet het meemaken. Denk aan de dag waarop jij omgeven zult worden door het zand, door de aarde, van alle kanten. O jij die het geld aan het oppotten is. Aan het sparen is verzamelen. Op die dag rest jou niemand anders. Niets anders dan Allah subhanahu wa ta'ala. Geld is van geen betekenis op die dag. Heeft geen waarde. O jij. Die loopt te pronken met dat mooie gezicht. Met dat mooie lichaam. Er komt een dag. Waarop dat mooie gezicht van jou. Dat mooie lichaam van jou. Als voer. Zou dienen voor de maden. Als spijs zou dienen voor de maden. Voedsel zou zijn voor de maden in het graf. Dus je kan je maar beter concentreren op datgene wat veel waarde heeft in het graf: namelijk daden van aanbidding. Het verrichten van het gebed. Het opzoeken van het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala. Het dragen van je hijab. Dat zijn de zaken die het graf zullen verbreden, verruimen. De zaken. Die het graf van licht zullen voorzien. Hoeveel dagen zijn verstreken. Hoeveel weken zijn verstreken. Hoeveel maanden. Hoeveel jaren zijn verstreken. En hoeveel wensen koester jij diep in je hart. En hoeveel van die wensen heb je reeds vervuld. En hoeveel wensen denk je nog in de toekomst te zullen vervullen. Of zal je achterhaald worden door de dood. Dus de enige wens die jij zou moeten koesteren, diep in je hart, is de wens om Allah subhanahu wa ta'ala te behagen. tevreden te stellen. De wens dat jij genoeg proviant hebt verzameld. Om Allah subhanahu wa ta'ala met een gerust hart op de dag des oordeels te ontmoeten. Tegemoet te gaan. Ik wil tegen mijn broeders en zusters het volgende zeggen. En dit is de boodschap van deze lezing. Leer Allah subhanahu wa ta'ala kennen in tijden van voorspoed, in tijden van welzijn en gezondheid, in tijden van geld en bezit, in tijden van blijdschap en geluk. Want dan zal hij jou ook kennen in tijden van tegenspoed, in tijden van ziekte, in tijden van verdriet, in tijden van armoede. En daarom vertelde de profeet, vrede zij met hem, ons over de drie mannen die voor ons leefden. Die voor de profeets tijd leefden. En die erop uittrokken. Ze gingen op reis. En zij besloten de nacht door te brengen in een grot. En toen zij eenmaal binnen waren, kwam een rots van de bergtop naar beneden donderen. En die belandde precies voor de opening van die grot. Precies voor de opening. Waardoor die drie mannen niet meer naar buiten konden. Toen zeiden ze tegen elkaar. illa Dus hij zei jullie redding. Jullie verlossing. Is dat jullie je smekend richten tot Allah subhanahu wa ta'ala. En dat jullie daarbij beroep doen. Op de goede daden die jullie in het verleden hebben verricht. Dat is jullie redding. Verlossing. Toen zei de eerste man, Innahu li kabiran. Hij zei, Ik heb twee ouders op leeftijd, op hoge leeftijd. Twee bejaarde ouders. En hij zei, Wa kuntu la agbiku kablahuma ahlan wala mala. En ik was altijd gewoon, als ik naar huis terugkeerde met melk, dat zij als eerste dronken. Als hij had gemolken, dan mochten zij als eerste altijd drinken. Niemand voor hen. Maar het gebeurde een keer, zegt hij. Dat ik te laat naar huis terugkeerde. En tot de ontdekking kwam dat mijn ouders reeds in slaap waren gevallen. Reeds in slaap waren gesust. Dus hij zat met een probleem. Hij zegt... Hij zei... En ik wilde hen niet storen. Ik wilde hen niet wakker maken. Maar tegelijkertijd wilde ik ook niemand anders voor hen laten drinken. Groot probleem. Wat heeft deze man gedaan? Hij zegt. Hij zei ik heb de hele nacht zitten wachten. De hele nacht. Totdat zij wakker werden. En hij zegt nog erbij. Was sibiatu in inda hij zegt, en ik zag hoe mijn kinderen vergingen van de honger en de dorst. Toch weigerde ik hen te drinken geven voor mijn ouders. Niemand mocht voor zijn ouders drinken. Totdat zij wakker werden. En van de melk dronken. En daarna mocht de rest drinken. Hij zei, Als ik dit heb gedaan omwille van u aangezicht. Dan vraag ik u om deze leed, dit ellende waarin wij ons bevinden, te verzachten, te verlichten. Waarna de gods ietsje opschoof, ietsje opzij ging. Maar het was niet voldoende naar buiten te gaan. Toen was het de beurt aan de tweede persoon. En hij zei: Allahumma, ammin كانت لي ابنت عمٍ، وكنت أحبها Hij zei: Ik had een nicht, ik heb een nicht. Waarvan ik ontzettend veel hou. Ik hou ontzettend veel van haar. Geen man houdt van een vrouw zoals ik van mijn nicht. Bestaat niet, zegt hij. En ik wilde ontucht met haar plegen. Zinnen met haar plegen. Maar zij weigerde dit. Hij zegt, totdat zij eigenlijk iets nodig had. Totdat zij in nood verkeerde. Totdat zij behoeftig was. Toen is zij naar me toegekomen. En ze vroeg mij om haar te helpen. Hij zegt. Hij zei ik heb haar 120 dinar gegeven. 120 dinar. Weet je wat een dinar is? Een gouden muntstuk. Dat is gigantisch veel geld voor die tijd. Het is zelfs gigantisch veel geld voor deze tijd. Hij gaf haar 120 dinar. Op één voorwaarde. Dat hij zinnen met haar zal plegen. Zij ging daarmee akkoord in het begin. Maar toen hij eenmaal hij zegt. Toen hij eigenlijk plaats nam tussen haar benen. Toen zei ze. -la. Wa -la illa Zoals in de overlevering staat. Ze zei. Vrees Allah subhanahu wa ta'ala. En ga niet over. Tot zo'n daad. Alleen als jij hebt voldaan. Aan de eisen die daarvoor gelden. Dus als jij natuurlijk een huwelijksakte hebt opgesteld. Alleen dan. Weet je wat deze man heeft gedaan? Hij zei. Ik ben opgestaan. Ik ben weggelopen. En ik heb zelfs het geld dat ik haar heb gegeven. Heb ik achtergelaten, Heb ik haar geschonken. Zelfs het geld heb ik niet meer teruggenomen. Kijk naar de verhevenheid van deze persoon. En hij zegt erbij. Hè, nog steeds. Hij zegt erbij. hij zegt erbij. Zij is mij dierbaarder dan iedereen. Zegt hij. En toen zei hij uiteindelijk. Allahumma. In kuntu fa'altu thalika b'tiga'a wajhik. Vervarrijja anna ma nahnu vee. Als ik dit heb gedaan. Omwille van u aangezicht. Dat heeft hij ook gedaan. Dan vraag ik u. Om deze leed. Om dit ellende. Waarin wij ons bevinden te, te verlichten. Te verzachten. Waarna de rots weer ietsje opschoot, Ietsje opzij ging. Maar het was wederom niet voldoende om naar buiten te gaan. Toen was het de beurt aan de derde persoon. En hij zei. Allahumma Hij zei. Ik heb eigenlijk in het verleden een aantal mensen in dienst genomen. Ik heb een aantal mensen voor mij laten werken. En ik heb ze daarna uitbetaald. Hun geld gegeven. Ra'ira rajulin wahid. Behalve één man. wa taraka ajrahum hij is er van door gegaan en hij heeft zijn loon niet meegenomen hij heeft zijn geld niet meegenomen dus de man zat met een probleem wat moet hij doen hij zegt ik heb zijn geld geïnvesteerd zei hij in commercie gestoken in handel gestoken hij is ermee handel gaan drijven en dat klein beetje geld zegt hij bracht een gigantisch vermogen op heel veel geld na een tijdje is de man teruggekomen. En zei tegen hem. Ja, Abdullah. Addi ilayya ajri. Hij zei. O dienaar van Allah. Geef mij mijn loon. Zei hij. Toen zei de man tegen hem. ma tara. Min al ibli, Wal bakari. Wal ghanami. Wal rakiqi. laka min ajrika. Alles wat je om je heen ziet. Aan kamelen. Aan koeien. Aan schapen. Aan slaven. Is eigendom van jou. Toen zei de man tegen hem. Ja Abdullah. La bij. O dina van Allah. Drijf niet de spot met mij. Hij zei. Ik drijf niet de spot met jou. Ik ben serieus. Dit is allemaal jouw geld. Dit is allemaal jouw bezit. Wat heeft die man gedaan? Hij heeft, hij heeft alles meegenomen. En is er eigenlijk mee vandoor gegaan. Alles meegenomen en is weggegaan. En hij heeft niks aan deze persoon gegeven voor zijn bewezen diensten, voor zijn, verricht, voor zijn verrichte werkzaamheden. Hij heeft zich toch wel lopen inspannen voor hem. Ten bate van hem. Toch heeft hij hem niks gegeven. Hij heeft alles meegenomen en is ervan doorgegaan. Toen zei de man, de derde man, Allahumma, in kuntu fa'altu thalika b'ti wajhika, Veverrijja anna ma nahnuvi. Hij zou Allah, als ik dit heb gedaan... Omwille van u aangezicht. Dan vraag ik u. Om deze leed. Om dit ellende. Waarin wij ons bevinden te verlichten. Te verzachten. Waarna de rots helemaal opschoof Opzij ging. En de mannen veilig naar buiten konden. En wegliepen. Nu heb ik één vraag richting jullie. Eén vraag. Als wij met z'n allen. Komen vast te zitten. Een steen komt van de bergtop naar beneden donderen. Beland precies voor de opening. We kunnen niet meer naar buiten. We zeggen tegen elkaar, laten we Allah smeken. En daarbij beroep doen op de goede daden die wij in het verleden hebben verricht. Wat denk je dat het resultaat zal zijn? Komen wij eruit? Ik ben bang dat wij tot aan onze dood in die grot blijven vastzitten. Welke daden kan jij of ik benoemen? Die aan de daden van deze drie mannen kunnen tippen. In tijden van voorspoed vergeten wij Allah subhanahu wa ta'ala. In tijden van voorspoed staan we helemaal niet stil bij de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. En nemen wij die ook niet in acht. En daarom zeg ik nogmaals. Mijn advies richting jullie. Leer Allah subhanahu wa ta'ala nu kennen. In tijden van voorspoed. In tijden van rijkdom. In tijden van genot. In tijden van plezier. In tijden van gezondheid. Zodat hij jou ook zal kennen in tijden van tegenspoed in tijden van ziekte armoede. en op het moment dat jij overmand wordt door de dood dan zal die jou niet in de steek laten en jou er doorheen slepen door het graf heen slepen door de dag des oordeels heen slepen en jou uiteindelijk het paradijs doen binnentreden ik vraag allah subhanahu wa taala tot slot om ons te doen behoren tot diegenen die allah subhanahu wa taala altijd kennen in tijden van voorspoed en tegenspoed. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degenen die het paradijs zullen bewonen. Wa subhanakallahu wa bihamdika shadu wa la ilaha illa anta s-sagfir wa kawa tubu